zes uur. Christian Bonenbakker met het NL. In Brussel gaat vandaag de EU-top verder, die gisteravond in het West-Vlaamse stadje Ieper is begonnen. Het belangrijkste agendapunt is de benoeming van de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. De Britse premier Cameron verzet zich tegen de voordracht van de Luxemburger Juncker, maar hij lijkt erin vrijwel alleen te staan. Gisteravond begon de EU-top in Ieper met een herdenking van de Eerste Wereldoorlog, die honderd jaar geleden uitbrak. Irak heeft tweedehands gevechtsvliegtuigen gekocht van Rusland en Wit-Rusland. De Iraakse premier Maliki zei tegen de BBC dat hij daarmee denkt ISIS te kunnen verslaan. De Soenitische rebellen zijn de afgelopen tijd flink opgerukt. Irak had eigenlijk 36 F-16's besteld in Amerika. Maar de levering daarvan laat op zich wachten. Maliki zegt dat hij zich door de Amerikanen misleid voelt. Als hij eerder straaljagers had gehad zou ISIS nooit zover hebben kunnen oprukken, zegt de Iraakse premier. In Uruguay hebben ongeveer duizend fans van Luis Suarez vergeefs op zijn komst gewacht. Ze stonden op het vliegveld van Montevideo om hun steun te betuigen aan de voetballer die het WK moet verlaten omdat hij een tegenstander heeft gebeten. Ook de president van Uruguay was erbij, maar die ging weer naar huis omdat het toestel vertraagd zou zijn. Volgens de Uruguayaanse voetbalbond zit Suarez nog steeds in Brazilië. Voor veel Uruguayanen blijft de spits een held. Ze vinden dat hij met een schorsing voor 9 Interlands veel te zwaar wordt gestraft. Algerije heeft zich geplaatst voor de achtste finales van het WK-voetbal. De Algerijnen speelden met 1-1 gelijk tegen Rusland en eindigden daarmee als tweede in de groep. Het is voor het eerst dat de woestijnvossen, zoals ze worden genoemd, op een weekkade knock-out fase bereiken. België is zoals verwacht groepswinnaar geworden met een 1-0 zegen op Zuid-Korea. Het weer, eerst vooral in het zuiden, kans op een bui, later ook in de rest van het land. In de loop van de dag komt er steeds minder ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het en Dit is Johnson Hoka van de ANWB.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 Zo. No? schrik. Solo, schrik. Solo, schrik. Solo, schrik.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 Fuckin' from the Midwest with the Mississippi flow in the Altares Four by four up the Out steps Who doin' donuts underneath the arch. I need a chick on time Don't mind being early I ride or I die down die on 6.30 A straight up chick like 12 o'clock I oh, don't know where yeah, he at That's what she tell the cops Take stand for a nigga Raise a hand for a nigga I solemnly swear he was with me all day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 Ik wilde me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 www.zfmzandvoort.nl Zomer van ZFM. ZFM's antwoord. ZFM's antwoord. FM. antwoord. FM Zandvoort. 106.9 FM. ZFM. FM.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 Vermoeden in waaras hoor ik je zeggen dat je alles op wilt geven, dat je alles.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 En ik voel me daar branden. En ik zou iets liever willen dan mijn Like us better when well, we're well, well. Save.